Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen is opgelopen tot ruim 200. Er zijn meer dan duizend gewonden en honderden mensen worden nog vermist. Het zwaarst getroffen zijn de steden Van en Erchis. Veel gebouwen zijn ingestort en gevreesd wordt dat het dodental nog met honderden oploopt. Het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Saab heeft de overeenkomst met Chinese investeerders opgezegd.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 De Franse president vindt dat de Britten, die niet behoren tot de eurozone, zich te veel bemoeien met het overleg over de euro. Sarkozy zou hebben gezegd dat hij er niet goed van wordt dat Cameron de eurolanden bekritiseert. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy zeiden gisteravond dat er pas op de extra top komende woensdag knopen worden doorgehakt. De politie heeft na een achtervolging tussen Gorkum en Utrecht twee mannen aangehouden. De auto ging er vandoor bij een politiecontrole bij Nieuwegein en reed een uur heen en weer tussen Gorkum en Utrecht. Uiteindelijk werd de auto tot stilstand gebracht met behulp van een politiehelikopter. De cabaretprijs Pulivinario gaat dit jaar naar Hans Sibbel, beter bekend als Lebis. Hij krijgt de jaarlijkse prijs van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties voor zijn voorstelling Branding. Volgens de jury vertoont Lebis een superieure balans tussen moraliseren en de draak steken. Het weer, het wordt een zonnige dag, de temperatuur ligt rond de 12 graden. Waardoor de stevige Zuidoostenwind voelt het frisser aan. Morgen zwaar bewolkt en regen. Dit was het. Dit is Weinandswaan bij de ANB. Er staan files op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en de Afrit Weideworm maar 5 kilometer. Verderop op de A8 voorknopen Koenplein 2. A12, Arnhem richting Utrecht, tussen Veenendaal-West en Maarn 4. A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid 4. A15 richting Europoort bij knooppunt Vaanplein 3, verderop bij Spijkenisse 4. A20 richting Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein 3, door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. En A27, Breda richting Utrecht bij Noorderloos 6 en dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Link als muziek, dus laat je zien wat ik moet doen. Ik neem je mee, ik. Ik neem je mee, ik, eh, eh. Ik neem je mee.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 Het admit van Sanford no puede fallar no puede fallar en esto The life, life, best, best, under your feet. Ja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 So get in the car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 And in the summer I've never been I'll stop kiss my blues goodbye breathe until I soar outside my crazy nights and literally